4 uur. De Radio 1 Sportshow. Luciana Lucera Carrasso en Tom van Heck. Goedemiddag. Zo aandacht voor de actie van de Franse politie tegen Roma-Zigeuners. En een gouden medaillewinnaar in het hockey uit het verleden. Floor Jean Bovenlander is hier straks te gast. We kijken dan naar de halve finale Australië-Duitsland. En we gaan het natuurlijk hebben over het Nederlands mannenhockey. Nederland-Groot-Brittannië. De halve finale van vanavond. Eerst krijgt u het NOS-nieuws met Juri Stubenitsky. In Teheran doen dertig landen mee aan een conferentie over Syrië... die is georganiseerd door de Iraanse regering. Onder meer China, Rusland en Afghanistan... hebben hun minister van Buitenlandse Zaken of ambassadeur gestuurd. Volgens Iran kan het conflict in Syrië alleen worden opgelost... door een dialoog tussen de regering en de opstandelingen. Een militaire oplossing is er niet, zegt Iran. Westerse landen en Turkije en Saudi-Arabië... mijden de conferentie in Teheran. Op het Noord-Griekse schiereiland Athos zijn dorpen en een paar hotels ontruimd... wegens bosbranden. In de buurt van Grieks-orthodoxe kloosters ging 250 hectare bos verloren. De rookwolken waren te zien in Thessaloniki, dat 40 kilometer ten westen van Athos ligt. De ANWB heeft geen meldingen ontvangen van Nederlanders... die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden. Zo'n 10 tot 20 overheidsinstellingen, bedrijven en universiteiten... zijn getroffen door een computervirus... Dat is bekendgemaakt door een gespecialiseerde afdeling... van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het virus met de naam SASVIS dook onder meer op... in de computers van de gemeente Den Bosch, Venlo, Weert en Borselen. Daar zijn de problemen inmiddels deels verholpen. Ook luchtvaartmaatschappij KLM had vanochtend computerproblemen... al had dat volgens KLM niets te maken met het virus. Vluchten van KLM vanaf Schiphol hadden ongeveer een uur vertraging. Een advocatenkantoor in Den Bosch stapt naar de rechter... om de huldiging van de Nederlandse Olympische sporters tegen te houden. De sporters reizen maandag per trein van Londen naar Den Bosch. Ze krijgen op het stationsplein daar van NOC-NSF een welkom-thuisfeest... met optredens van artiesten. Het advocatenkantoor aan het stationsplein is bang voor overlast... tijdens de huldiging. De gemeente Den Bosch ziet het kort geding met vertrouwen tegemoet... De gemeente denkt dat er tijdens de voorbereiding van het feest... genoeg rekening is gehouden met mogelijke overlast op het plein. In Londen is het Afrikaanse paviljoen voor de Olympische Spelen gesloten... vanwege een grote schuld. Volgens een woordvoerder van het paviljoen... staat er een rekening open van honderdduizenden ponden. In het paviljoen werken de 53 Afrikaanse Olympische Comités samen. Later vandaag praten die comités over de situatie. Het paviljoen staat bij Hyde Park. Sinds de opening van de Spelen zijn er 80.000 mensen ontvangen. Het weer, zon en bewolking wisselen elkaar af. Het blijft droog en het is 19 graden in het noorden... tot 22 in het zuiden van het land. Morgen begint zonnig, smiddags wolkenvelden en droog. Het wordt dan zo'n 21 graden. Amwb verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd met een auto met een caravan op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Hoendelo en Knobert-Waterberg staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Weer tijd voor live live sportshow, want we hebben BMX-fietsen met drie Nederlanders. Maar liefst in dat toernooi op 32 deelnemers en de dressuurruiters. Het gaat goed met Anki, de sterkste moet er nog komen. En daarbij hoort ook Adelinde Cornelissen. Straks ook nieuws over de Roma-ziegeuners in Frankrijk. Laten we eerst even naar dat BMX-fietsen Hier zijn gaan. live vanuit Londen Tom van Teck en Lucella Carrasso. Sebastian Timmerman... Met Jelle van Gorkum in de baan. De Nederlander die zo heel hard onderuit ging eind maart. Eh, daarbij veel zware blessures opliep. We hebben onder een geperforeerde long, gebroken ribben. Twee dagen kunstmatig in coma werd gehouden. Het is al ongelooflijk knap dat Jelle van Gorkum mee rijdt op de Olympische Spelen. Maar je ziet wel dat hij conditie en kracht mist. Want in deze eerste hit van de kwartfinales gaat hij niet bij de eerste vier eindigen. Jelle van Gorkum komt in zijn heat als zevende over de streep. De eerste heat van vijf dus. Dus hij. Zijn heeft dadelijk nog wel tijd genoeg om een en ander recht te zetten. De Amerikaan Connor Fields wint die tweede, of de, de, ja, die tweede heat. De eerste heat, daarin uh, liet Remo van der Biesen zien dat zijn overwinning gisteren in de tijdrit niet zomaar een toevalstreffer was. Want hij won afgetekend de eerste heat. Goede uitgangspositie voor hem. En wij gaan dadelijk wachten tot heat 4. En dan komt 12 van Gent voor de eerste keer vandaag in de baan. Gaan we naar Frankrijk, want de Franse politie is in actie gekomen tegen Roma-Zigeuners. Op verschillende plaatsen in Frankrijk zijn hun woonkampen ontruimd. De Nieuwe linkse president François Hollande krijgt onmiddellijk veel kritiek... en zou het harde beleid van zijn voorganger Sarkozy overnemen. Ik ga erover praten met onze correspondent ter plekke, Frank Renaud. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Worden, ja, die kampen, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk als ze, als ze zo in actie komen? Wat, wat, wat gebeurt er dan? Nou, het is eigenlijk vooral dat hulporganisaties vandaag aan de bel hebben getrokken... omdat vanochtend vroeg in de omgeving van Lille, in het noorden van Frankrijk... twee kampen van Roma zijn ontmanteld inderdaad. De kampen zijn weggevaagd... de mensen zijn op straat gezet. Maar het is de afgelopen dagen, blijkt nu, ook al een paar keer eerder gebeurd. Onder andere bij Lyon in het zuiden en ook in Parijs zelfs... in een van de, uh, in een van de wijken van Parijs. Ook in Lyon, zeggen hulporganisaties... zijn de afgelopen dagen al 300 mensen zelfs op straat gezet. Dus die kampen worden dan opgeruimd, weggevaagd. Uh, vooral als het gaat om kleine krotjes als ze soms in wonen. En anders worden mensen gewoon meegenomen uit de caravans... en meegenomen naar het politiebureau. En wat is de reden dat dat, zeg maar nu ineens op een dergelijke schaal gebeurt? De minister van Binnenlandse Zaken heeft vandaag al gereageerd omdat het in de openbaarheid kwam. Manuel Vals, minister van Binnenlandse Zaken, en die zegt... Ten eerste zijn de hygiënische omstandigheden in die kampen erbarmelijk. Hij zegt het dreigt uh, tuberculose uit te breken... omdat mensen gewoon slecht water bijvoorbeeld drinken. En er zijn geen hygiënische voorzieningen. Maar, zei hij ook, er is ook overlast voor omwonenden... want een aantal van die kampen van Roma staat in woonwijken van grote steden. En dat zorgt voor overlast voor de mensen die daar wonen. En ik zei het al in mijn inleiding... Uh, Hollande zal meteen uh, voor zijn voeten geworpen krijgen... dat hij het, het beleid van Sarkozy als het ware gewoon kopieert en voorzet, hè? Nou, Sterker nog, dat is niet straks, maar dat is nu al aan het begin inderdaad. Hè? Want de hulporganisaties zeggen, ja, wij zien eigenlijk heel erg weinig verschil tussen wat Sarkozy deed en wat... Hollande, de linkse president, nu doet. Het enige verschil is een beetje dat er wat overleg wordt gevoerd. Want de socialistische president Hollande, die voert wel overleg met de lokale autoriteiten. Die luistert naar de mensen en het gaat allemaal in overleg. Terwijl Sarkozy vooral met een grote mond uh, en met veel geweld en veel camera's erbij die kampen liet ontruimen. En ook zei destijds, de rechtse president Sarkozy, dat die kampen van Roma bolwerken van prostitutie en misdaad waren. Nou dat blijft nu allemaal wegen, uh, of achterwegen. Maar de feiten blijven hetzelfde. De kampen worden gewoon ontruimd. Frank Renaud, vanuit Frankrijk. Dank je wel. Dan gaan wij naar de Olympische Spelen terug. En die houtkamp in het atletiekstadion. En die, de tienkamp. Ja, dat was het geen goede ochtend voor de Nederlanders. Hè? Uh, op dit moment het ook hoog springen, begrijp ik. Klopt. En uh, even kijken hoe het uh, gaat met Elko en Nicolas. Nou, dat is heel simpel. Die zit al twee uur te wachten. Want die is zo goed in hoogspringen dat hij wacht totdat uh, eigenlijk uh, de hoogte is bereikt waarop hij gaat instappen. En die hoogte zal 5 meter 10 zijn. De lat ligt nu op 5 meter. Uh, daar uh, is pas één... Nee, twee mensen zijn er overheen gegaan. Onder andere de komend Olympisch kampioen, want het kan haast niet anders. Ashton Eaton en uh, Dimitri Karpov. Dat zijn twee goede hoogspringers, maar niet zo Goed als uh, Elkos Nicolaas. Maar ja, die verknalde zijn discusworp vanochtend enorm. En is uh, eigenlijk uit de race en doet uh, mee om uh, ja, bij de beste 15 of zo te komen. Ingmar Vos twee keer afgesprongen op uh, 4,60 meter. 60. Heeft nu wel 4,50 meter 50 al achter zijn naam staan. Omdat hij dat wel gehaald heeft. En heeft zo dadelijk nog één poging om die 4,60 meter 60 te halen en door te gaan met het volstuk hoogspringen. Het van der Bent kijkt bij de dressuur naar de kuur op uh, Muziek Ed. En hoe is de stand? Want de, de toppers zijn nu zo langzamerhand in actie, hè? Ja, en de eerste van die zes toppers, uh, die hebben we net gehad in dat blok. Het is overigens een gelote volgorde. En Helen Lange Haneberg met haar paard Damon Hill. Dat is een dertienjarige uh, hengst in Duitsland gefokt. Die uh, had een derde plaats in de Grand Prix. En een vierde plaats in de Grand Prix Speciaal. Dus ook een uh, podiumkandidaat. En ja, prachtig wat zij liet zien. Er was alleen een communicatiestoring uh, in de... In de Piaf, de, hè, dus dat is de draf op de plaats. Daar ging het paard bijna, ja als het ware, verzamelen. En, en wilde die op de achterhand, ik heb dat eerder uitgelegd, gaan, gaan zitten. Omdat hij misschien dacht dat, dat hij een pirouette of zo moest gaan, uh, gaan maken. pirouetteachtige beweging. Dus dat was een communicatiestoring. Maar dan zag je vervolgens het uitgestrekte stap. Dan zeg je een stap, dat is toch het meest simpele wat er is. Nee, dit was zo mooi uit het boekje. Totale ontspanning van het paard. En een, uh, over het uitstrekken verder, een uitgestrekte draf. Die imponeerde zo ongelooflijk want uh, ja dan worden die voorbenen naar voren geworpen maar dan moet het niet zo zijn dat het beeld van de achterbenen dat het een beetje slapjes is maar die kracht en die werd ook niet eens door de muziek precies in de maat die er in die beweging zat wel die uh, uiten zich uitstekend en dan kijken we dan naar haar punten ja hoor nou, daar zijn ze. 84.196. Tegen 82% van actie van 84.196. Ook de jury heeft zich dus laten imponeren met nog vijf ritten te gaan. De mix van nieuws en sport. De Radio 1 Sportzomer. Komt hij aan met de groepen Toto met uh, Rosanna. We gaan eerst weer even fietsen bij Sebastian Timmerman. Uh, want we hadden een mooi en een minder mooi bericht tot nu toe wat onze deelnemers betreft Sebas. En daar kan ik uh, nog weer een mooi bericht aan toevoegen. Want inmiddels heb ik ook de eerste heat gezien van uh, Twan van Gent. Die gisteren derde werd in uh, uh, zeg maar de voorproef voor het grote werk. Uh, en vandaag zijn eerste heat in ieder geval wint. Hij uh, heeft een behoorlijk lastige setting. Wat moet het opnemen? Onder andere tegen de Olympisch kampioen van vier jaar geleden. Dat is de Let Maris Strombergs. Uh, zij kwamen ook als twee pesten van het startplatform af. Acht meter hoog is het. Als je daar bovenop staat, dan uh, vind ik het überhaupt al knap... dat die rijders daar met die kleine fietsen zo hard vanaf durven te gaan. En Van Gent deed het heel goed in zijn hit. Want hij verslaat zelfs nog op het einde die uh, Strombergs. En dus ook uh, uh, slechts één punt, zeg maar, voor 12 Van Gent... naar die eerste hit. Want je moet dus zo min mogelijk punten scoren. Verder al veel crashes gezien. Bijvoorbeeld in de derde heat. Daar waren geen Nederlanders bij betrokken. Maar er gingen zeven van de achterrijders onderuit. Heeft die, die andere gewonnen? Ja, die andere heeft gewonnen. Ja, die had het ook vrij laat was in de gaten. Dus die moest nog eventjes inhouden. Maar uh, de, dat was de Nieuw-Zeelander Mark Willis. Maar het is een spectaculaire sport. En uh, ik denk dat er wel even een paar nu in de pauze tussen de eerste en de tweede omloop even langs de EHBO moeten. Maar de Nederlanders dus aardig goed begonnen. Vooral van de Biese en van Gent zij winnen hun heat. En uh, Jelle van Gorkum werd dus zevende. Maar heeft nog in ieder geval vier iets om een betere score te gaan behalen. Sebastian, nog even voor de volgers van deze niet-alledaagse sport voor ons. Er zijn vijf heats in zo'n kwartfinale ja. en wie de minste punten heeft, hoeveel Precies. gaan er door? Uiteindelijk gaan er vier door. Uh, twee na drie heat. Dus de beste twee van dat moment gaan. Zijn dan al zeker. En dan rijden er dus nog zes rijders door per heat. Uh, of die gaan nog uh, twee keer in de baan komen dan. En dan gaan er nog eens twee door. En ja, je krijgt het aantal punten van je klassering. Dus ja. Raymond van der Biesen en Van Gent hebben nu één punt. Omdat ze allebei een heat gewonnen hebben. En Van Gorkum heeft er zeven. En Van, omdat van Gorkum heeft, heeft er zeven. Precies. Helemaal ja. helder. Ja. daar kunnen wij het ook bijhouden. Bedankt. Meeschrijven Tom. Ja, doen we. Doen we. En bij ons hier in Londen is nu oud uh, Hockey International Floris Jan Bovenlander, welkom. Op de eerste dag van de sportzomer te gast. En nu weer hier in ja, Londen. Bijna de laatste of niet? Nou, <laughs> uh, of drie nog. Ja, nog drie te gaan hierna. Uh, in verband met de hockeyfinales, de halve finales... Uh, die vandaag gespeeld worden om half vijf. Kijk je als het goed is mee. We moeten nog even <laughs> zin op een beeld krijgen. Maar uh, anders uh, verzinnen we er gewoon van alles bij. Als je kijkt naar de halve finalisten. Australië, Duitsland, Nederland, Groot-Brittannië. Zitten daar wat jou betreft verrassingen bij? Nou, eigenlijk uh, niet echt heel erg. Ik moet wel zeggen dat uh, bij, uh, bij de dames vond ik het uh, raar. Dat, of raar, uh, was het was toch wel bijzonder dat Australië er niet bij zat. Bij de heren is het wel uh, is het redelijk. Spanje niet erbij. Uh, ja, Pakistan en een paar anderen die, die nog wel redelijk hoog stonden. Uh, ja, dus eigenlijk is het wel, uh, wel redelijk duidelijk. dat. In Nederland, uh, dat Nederland erbij? Nederland erbij. Ik had Nieuw-Zeeland wat hoger ingeschat, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar Nederland uh, erbij is... Ja, ze worden er eigenlijk wel bij. Weet je, we, hebben met, met, gezien, met, maar... we hebben met de hele voorbereiding natuurlijk veel gerommel gehad en veel, veel gezeur gehad. Um, maar de ploeg en het Nederlands hockey is wel zo goed dat ze de halve finale eigenlijk af moeten halen. En als ze hun normale niveau halen, halen ze de halve finale. En ze zijn nu beter dan hun normale niveau. Dus uh, hebben ze de halve finale gehaald en vind ik eigenlijk, en dat vinden ze zelf ook, heb ik begrepen, moeten ze de finale halen. Maar als we dan meteen toch maar even bij Nederland uh, blijven. Uh, die rommelige voorbereiden, hoeven niet alles daar weer van op te halen. Want is week er is afgelopen weken wel genoeg aan bod geweest. Maar toch, qua verwachtingspatronen, waar toch ook heel wat mensen in Nederland die stiekem tegen elkaar zeiden. Nou, nou, nou, kan ook nog wel eens helemaal meer. Was een gevoel ja, wat blijkbaar zo... dus helemaal uh, niet is uitgekomen. Nou, ik denk dat uh, het, het was wel terecht dat het gevoel er was. Want ook ze presteer. Ook de afgelopen uh, drie kwart jaar gewoon slecht, en pas uh, eigenlijk nadat uh, Takenaken -taak maar afgevallen was en de definitieve beslissing uh, was gevallen hoe de, uh, hoe de uh, selectie was, is er rust in het team gekomen en hebben ze met, met elkaar het kennelijk opgepakt. Ik zie het natuurlijk helemaal aan de buitenkant, ik hoor uh, weinig, ik zie weinig, maar dat is wel de uitstraling die ze hadden. En ik heb wel een paar jongens gesproken uh, richting Olympische Spelen en. Ja, die had een andere uitstraling, een ander gevoel voor, voor mij in ieder geval uh, de, de laatste maand. En de resultaten zijn toen ook een stuk beter uh, sowieso geworden. En eh, je kan de halve finale halen, je kan de finale halen. Je neemt altijd twee gevoelens mee, de resultaten. Maar ook wat een team uitstraalt. En dat tweede is misschien eh, nog wel verrassender dan het eerste. Want nou, mag ik zeggen dat Nederland in jaren niet zo'n goed hockey gespeeld heeft. Of ze hebben, nou, ik heb niet alle wedstrijden gezien, want ik ben hier al een tijdje. En als je dan niet een kaartje hebt van het hockey, maar ergens anders zit... Dan, uh, dan is het lastig te volgen. Het beste kan je Olympisch Spelen altijd thuis op de bank kijken. Um, maar nee, absoluut, ik ben het absoluut mee eens. Ze hebben gewoon een hele goede wedstrijd, Nieuw-Zeeland hebben. Heb ik helaas niet gezien, maar het is geen een briljante wedstrijd geweest. te zijn uh, Duitsland was heel goed, die heb ik gezien. Korea was wat uh, was was een vrij uh, simpele wedstrijd, waren zo geplaatst, uh, lieten ze het een beetje lopen, maar zag je eigenlijk ook weer de, de, dat de, op het moment dat Korea een doelpunt maakt, ze geven ze gasten maken ze er meteen eentje bij. Ja, achteraf uh, zei van als uh, na afloop van die wedstrijd, het was eigenlijk goed dat dat gebeurde, want hebben ze dat ook een keer gevoeld? Die ja, was er wel blij mee. Dat ja dat. Maar aan de andere kant, het is een wedstrijd om niks. En dat, dat, dat is gewoon lastig. En nu, nu gaat het ergens om. Vanaf nu gaat het ergens, ergens om. En dan, dan heb je toch zo'n heel ander gevoel. En uh, ja, ook nu kunnen ze achterkomen, overigens. Maar dat, dan is het een heel ander gevoel bij, met achterkomen of uh, een periode wat slecht spelen. En, en, en dat ze beter dan het normale niveau zijn. En dat die rust daar nu is. Het was geen leuke selectieprocedure uh, voor, voor, uh, voor een de hoekiers. Nee. Voor een aantal in ieder geval. Maar is dat dan achteraf toch een goede route geweest die Van As heeft uh, uitgestippeld? Um, ik denk dat het een uh, waarschijnlijk dit elftal een goed elftal is. Ik vind de route en de manier waarop vind ik niet goed. Maar uiteindelijk staat er een uitgebalanceerd elftal. En uh, dat staat los van de manier waarop het allemaal gebeurd is. Want dat, daar vind ik wel dat er echt fouten in gemaakt zijn. Maar uh, de selectie zoals die nu is, is zoals ze nu spelen, gewoon een goede selectie. En dat is ook wat taken en uh, wat Teun altijd gezegd hebben. Ja, ze kunnen me meenemen of ze kunnen niet meenemen. Ja, de, de bondscoach bepaalt uiteindelijk wat, een, uh, wat de opstelling is. En ja, dat is het punt. Ja, meer kan je ook niet doen. Nou, er is kritiek geweest natuurlijk op Bert van Marwijk... van stelletje verwende jongens die dachten... we zitten er toch wel, wel bij. Uh, je hebt het idee dat Van As daar bij de hoekiers... een beetje iets aan gedaan heeft om ze op scherp te stellen. Ja, maar ik denk dat ze... Um, dat, dat dat bij, bij taken nou, misschien iets nodig was. Maar bij Teun is dat ook niet echt nodig. Uh, ik heb niet het idee dat, dat, dat de hockeyers verwende, verwende nesten zijn. Uh, het is wel zo dat ze uh, met, met de nieuwe... Ja, ze hebben wel een nieuwe land. Er zitten wel wat, wat jongere jongens bij die gewoon onbevangen lekker aan het hoekje zijn. En dat, uh, dat heb je heel hard nodig. En wat dat betreft heeft, is er wel wat losgeschud misschien... Uh, achteraf gezien dat dat, uh, dat dat wel geholpen heeft. Dat uh, een paar jonge jongens daar uh, staan. Ik wil nog even naar een specialisme van jou toe. De strafcorner waar je zelf wereldberoemd mee bent geworden. Althans in ieder geval in deze sport. In Nederland. Sport. <lacht> in deze sport en, en, en, hockey en daarbuiten. Maar uh, uh, zonder, uh, dus we hebben in Nederland grote corner gehad. Takema hoort daar natuurlijk ook gewoon bij. Dan komt er een nieuwe jongen. Relatief nieuw. De hockeykenners ja. weten wel dat hij in de Nederlandse competitie En al jaren. Maar toch. Het is toch zijn eerste internationale proef, zeg maar. En eh, ook die heeft een soort uitstraling en een kracht in zijn poei ja, die, dat, uh, die dat, bovenmatig... Wist je dat hij dat zo goed kon? Nee. Ja, ik, ik, ik volg het hockey wel, maar ik wist niet dat hij uh, zo goed was... en ook op dit moment zo goed was. Maar dat zit kennelijk ook duidelijk in zijn karakter. Ook de interviews die je ziet... Het is gewoon, hij zit ook lekker in zoveel. vel. Hij is relaxed en prima. Dus uh, nee, dat gaat, uh, wat dat betreft uh, verbazen me. Uiteindelijk moet hij de komende twee wedstrijden om de druk wat op te voeren. Moet hij het ook laten zien. Het gaat niet echt om de eerste wedstrijden, maar vooral om de laatste wedstrijden. Wat dat betreft is Maartje Pauw een ideaal voorbeeld voor ja. deze spelen nu. Dat die um, ja, ze moet er zijn op het moment dat, of, of die is er gewoon op het moment dat ze er echt moet zijn. En uh, ja, dat, dat is ook een klasse die, die Maartje in ieder geval nu had. De, haar mooiste bal poeste gewoon op het beste moment tot nu toe uh, erin. Ja, dat, dat is gewoon klasse en dat, dat moeten we nog kijken of, of Roderick of Mink uh, dat ook nu heeft bij de halve finales Maar dat is, dat is essentieel en uh, het, het, het, verbaast de, nee, het verbaast me, het is in ieder geval lekker om te zien dat het zo is. Ja. Volg jij, uh, want je zegt ik ben ook bij andere sporten geweest, volg je ook uh, paardensport? Ja, ben ik, volg, uh, ik ben uh, bij de dressuur geweest en bij het springen, dus uh, oh. ja, ik volg het. Nou, dan gaan we even luisteren naar uh, Ed van de Band. Ed ja, en ik ben een keer bij het hockey geweest. Dus uh, nou, dat, dat heeft uh, voor ah, staan we gelijk. Doe maar een van de paarden. <lacht> het ja, we zagen hier net een prachtige diva. En uh, dat was het paard uh, Diva Royale, die jarige merrie van uh, Dorothea Schneider. Toegevoegd aan het uh, Duitse dressuurteam op het laatste moment. Doordat uh, Totilas, het paard dat vroeger breder werd door Edward Gall, niet kon worden gereden door zijn bereider Matthias Alexander Raad. Vanwege de ziekte van Pfizer. En ze had hier een achtste en een zesde plaats in de verplichte figuren. En heeft nu een uh, hele mooie proef gereden. Uh, ja, en met, met maar weinig uh, foutjes eigenlijk. Ik, ik heb ze niet gezien. Maar de jury misschien wel. Misschien een enkele overgang weer. Van een naar het andere onderdeel. Maar uh, ja, ze staat voorlopig gewoon in de derde plaats. Achter Ankie van Gunsven. Met uh, 81.661. Overigens is het resultaat van uh, Helen Lange-Hanenberg. Iets gecorrigeerd in haar voordeel. Die staat nu aan de leiding met het paard Demon Hill. Met 84.303. Tweede dus nog altijd. Ankie met 82.000. Met nog vier rijders. Te Met nog vier rijden gaan. We gaan eens naar Andy Houtkamp. Want het uh, ook hoog springen bij de 10-kamp was aan de gang. Andy en uh, onze man Sint-Nicolaas. Die uh, zat meer te kijken dan dat hij kon springen. Want ze waren nog niet aan zijn hoogte. Nee, maar gelukkig voor hem zijn ze daar wel. En ik vind het knap Wat is dat toch geweldig als je over een huis heen kunt springen. Want dat deed hij. 5 meter tien. Uh, de 25-jarige. Vijf meter tien. Gewoon in de eerste keer dat hij uh, uh, opkwam. Uh, de wedstrijd begon om 5 minuten voor één... Uh, Engelse tijd, dus 5 voor 2 Nederlandse tijd, dus hij zit al zo'n 2,5 uur te wachten om uh, te mogen springen en dan springt hij over 5 meter 10, dat is niet gelukt, uh, een, uh, een hele hoge hoogte voor uh, Ingmar Vos hij bleef steken op 4 meter 50 en Ashton Eaton de ja. man die aan de leiding gaat, echt een geweldige geweldenaar, die kan alles heel, heel, heel erg goed, wordt Olympisch kampioen, die heeft ook al 5 meter 10 gesprongen en die loopt uit op de nummer 2 Trey Hardy en op de derde plaats, daar is het uh, heel spannend, want daar hebben we Hans van Alve uit Belgisch Limburg. Een heel aardige vent die het heel goed doet. 4,80 meter gesprongen bij het polstuk hoogspringen. En hij is in de race om het brons gaan wij uh, verder praten met Floor jan Bovenland. Als we ook eerst eens even naar die eerste halve finale... die zo direct gaat beginnen, half een minuut of vijf. Uh, Australië en Duitsland. Uh, we kunnen wel zeggen, gezien de uitslagen... is Australië toch wel een van de grote favorieten. Hebben ze dat elke keer laten zien? Want ze hebben wat wisselend gespeeld volgens mij. Hele grote uitslagen en Ja, ook... ze hebben wat dat betreft een aantal uh, echte missers gehad uh, in het toernooi. Die zitten gelukkig uh, ook een beetje in het begin van het toernooi. En op het moment dat het moest, hebben ze ook echt wel... Uh... Echt wel gas gegeven waren ze ook echt beter. En uh, vooral de laatste wedstrijd heb ik ook nog even stukjes zitten kijken tegen Pakistan. 7-0. Ja, had ik nog even de hoop, want ik vind dat toch altijd weer mooi. Dat, uh, de, en dat zal jij ook hebben, dat de Pakistan, je weet het nooit, misschien halen die de halve finale nog. Zou voor het hockey toch wel weer leuk zijn als die dat land ook weer een keer echt om de medailles meedoet. Maar ik geloof, na drie minuten was het al 1-0 en na vijf minuten stond het 2-0. Dus op het moment dat het echt moet, en dat is ook typisch Australië, um, dan geven ze gas. En uh, ja, die zijn echt, dat is, dat is het team. Uh, en we kunnen Nederland nog net een beetje in de underdog praten dat uh, dat wel het team is wat uh, echt verslagen moet maar worden. Maar als we Duitsland er tegenover stellen, heerst daar toch ook zoiets. Als je naar de titels kijkt de afgelopen jaren, vonden we Duitsland, zoals wel eens bij andere sporten, ook niet altijd het allerlekkerste spelen. Maar aan het einde stonden ze vaak wel weer om. Onder... Ja, dan nemen ze, Blijf, ze wel weer die kut mee naar huis. Dat, uh, dat is typisch Duits, ja, dat, uh, dat klopt. En... Uh, Um, het is een beetje zoals de dames bij ons spelen. Die spelen ook niet goed en niet lekker. Maar die staan gewoon weer in de finale. En eigenlijk Argentinië ook. Die spelen ook niet goed, winnen wel. Ze hebben gewoon een surplus aan, ja. uh, aan, aan kwaliteiten. Dus winnen ze toch wel vaak. Die, die wonnen net van Groot-Brittannië eigenlijk gisteren. Nederland ook met de hakken over de sloot. Zegt dat ook wat over het, hockey, het niveau van dameshockey? Uh, je bedoelt dat de verschillen kleiner worden? Of dat, nou, dat je dus uh, dat, met niet heel goed spelen hoe, dat je toch, toch in een halve finale komt? Uh, nou, het zegt wel iets over die twee ploegen. Dat, uh, dat, dat Argentinië en, uh, en Nederland echt wel beter zijn dan de rest. Dat, dat is zeker zo. En um, ze spelen dan niet echt. Kijk, wat, wat je altijd wil, en dat is met voetbal en met heel veel wedstrijden: dat het mooi is. Dat het mooi is en dat het, heel, uh, dat het heel flitsend is. En dat is op dit soort toernooien. Ik sprak er waar een uh, meisje gisteren na de wedstrijd die zeiden zelf ook, ja, we staan ook gewoon stijf van de zenuwen. En dat, weet je, het, maar meer dan het is ook in Peking van... lijkt het. Het lijkt alsof dat, dat ja, dameshockey team wat denk, vrijer was. Ja, maar was. ik denk dat daar uh, misschien ook iets meer ervaring in zat nog. Er zitten nu toch ook redelijk wat, uh, wat jongere meisjes... Uh, die, die, die toch pittige druk hebben, want ze moeten het toch maar weer doen. En naar Peking toe had je toch een groep die al een WK een keer uh, gewonnen had... en ook een keer verloren had. Die een grote groep die in uh, Athene al tweede was geworden. Dus daar zat al een wat langer traject van, uh, van verlies ook in. En nu, deze meisjes die hebben tot nu toe ook veel gewonnen. Dus die moeten nu ineens nog een keer laten zien. En nu is de druk wel hoog en dan loopt het niet zo lekker. Ja, daar wordt, waar, word je toch wat zenuwachtig van dat het niet lekker loopt. En als je daarmee naar ons Nels Mannenteam kijkt... Daar zat, uh, Waar we het over gehad hebben, door allerlei uh, omstandigheden. een wat laag verwachtingspatroon. Dat kan ook heel gunstig uitpakken, lijkt het gedaan te hebben. Maar nu, uh, uh, uh, uh, ik zou je kunnen zeggen. die ervaring wat je al zei bij die mensen van die corner. die is er nog niet helemaal. Kan het nu ook omkeren? Of is het team zo bevrijd. Ik, dat ik het ook dat maar ze... een soort uh, waterpolo-dames nou, worden? is? Ja, nou, ik denk dat ze wel bevrijd zijn. Uh, en dat. Ik, ze hebben zichzelf helemaal. Die, die druk hebben ze er helemaal van afgehaald. En dat. Dat hebben ze op een bepaalde manier toch wel slim gedaan. Uh, Paul van Assen zei vorig jaar nog, uh, we gaan voor goud, we gaan voor goud. En binnen een half jaar hebben ze dat heel goed teruggebracht naar... het zou mooi zijn als we een medaille halen. Dus wat dat betreft is het beleid daarin ook wel heel erg uh, teruggedraaid. En ja, die jongens die spelen nu, uh, nu, nu vrij uit. En ik denk dat ze gewoon heel erg uh, vrij uit blijven spelen. Tuurlijk, er komt nu spanning op. Ze begrijpen ook wel, je staat nu weer op nul. Als je nu twee keer vliest, heb je uiteindelijk nog niks. heb je nog een pruttoernooi. Maar ik, ik, ik, ik, ik heb het idee, euh, zoals de jongens het uitstralen. Ik zit niet helemaal midden in de ploeg, maar zoals het uitstralen als ik met de jongens praat. Ja, dat, dat, dat, dat, dat het wel goed gaat. Maar het, is, ja, het wordt aanboden. En, en Paul van Ass is een veelbesproken coach. Max Kaldas, wat, wat is jouw indruk daarvan als bondscoach van de vrouwen? Um, ja, ik merk Max redelijk vanuit de heren bij Bloemendaal. Um, ja, het, is, het moeilijke is dat hij gewoon... Ik denk wat het, wat het lastig is, hij is ook de, de assistent geweest van, van Mark natuurlijk. En Mark nu, Lammers. Van Mark Lammers, vier jaar geleden. En nu is hij dat. Wat je vaak ziet bij, bij tweede mannen die dan uh, hoofdcoach worden... dat dat toch ineens een andere rol is. En dat spelers nog wel als assistent naar je kijken. En dan weet ik niet of dat bij de, heer, of bij de dames nu ook zo is. Maar dat is wel iets wat altijd tegen je, tegen je werkt. Um, je hebt niet, niet zo'n gezag eigenlijk als je iets voorganger? Minder gezag, iets minder gezag dan, uh, dan als je gewoon echt al vanaf het begin uh, hoofdcoach wordt. Uh, verder heeft hij enorm verstand van het spel en, uh, en, en is de lijn van, uh, van het elftal wel doorgetrokken. Maar het is soms ook, uh, waar het elftal van de dames ook wel zit, het gaat al heel lang goed. En, de uh, verwachtingen zijn ook wel torenhoog. Hè? Want Silver zo. zou een soort. Uh... Dat is de, uh, bijna falen ja. en deceptie. En dat hebben we in Nederland natuurlijk een aantal van gehad. die het gelukkig waar hebben gemaakt met Epke en Marjan. En, uh, en, en Dorian, weet je, die, die, die waren torenhoog-favoriet en halen het. En we zien hier bij de Spelen altijd mensen die het dan net niet halen. Want ja, je moet het toch maar eventjes doen. Wij gaan straks uitgebreid verder praten... want Duitsland en Australië zijn inmiddels ook begonnen. We hebben het beeld scherfje, gevonden, maar we hebben het beeld uh, gevonden. Ja. Die hele kleine gele zijn Australiërs. Ja. Die ja. Wij gaan het uh, vanavond in dit programma ook altijd in met over een stelling hebben. Het gaat over de topsport in Nederland. Positieve ontwikkeling, topsportklimaat lijkt toch achteruit te gaan. Moeten we daarom investeren om een achterstand te voorkomen? Ja, moet je maar zeggen hier met al die medailles. Maar goed, de stelling in Adelijn luidt vanavond... er moet meer geld naar de topsport in Nederland. En u kunt op deze stelling stemmen via de site... Van Radio1.nl. En dan komen we nu bij de hoofdpunten van het nieuws, want het is uh, half vijf geweest. Jurie Stubenitski. Spaanse banken proberen met hoge rentes klanten te lokken. Ze willen zo voorkomen dat er nog meer spaargeld op buitenlandse rekeningen wordt gezet. Sinds eind 2010 is in Spanje meer dan 110 miljard euro naar het buitenland verdwenen. De banken ontkennen dat er sprake is van een renteoorlog. Ze zeggen dat ze met rentes tot 4 hun trouwe klanten willen belonen. Een advocatenkantoor in Den Bosch wil niet dat de Olympische sporters... maandag op het stationsplein worden gehuldigd. Er treden dan onder meer artiesten op. Via een kort geding dat morgen dient wil het kantoor de huldiging voorkomen. Het kantoor is gevestigd aan het plein en vreest voor overlast. En een woordvoerder van president Poetin noemt de Russische prestaties... op de Olympische Spelen een fiasco... Hij zegt dat Rusland voor de eerste keer in de geschiedenis... niet eens derde in het medailleklassement wordt. Rusland had gehoopt op 25 gouden medailles en heeft er nu 11. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie. Er staan twee files in Nederland. Op de A6 vanuit Emmeloord naar Lelystad. Tussen Urk en de Ketelbrug, 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Loenen en Knop het waterberg staat 7 kilometer. Maar de weg is weer vrij.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 We hebben de laatste keur van Salinero gezien... zo Ankie van Grunsven over haar succesvolle paard. Maar eerst gaan we weer eens even naar de BMX-fietsen. Sebastian Timmerman, drie Nederlanders in drie verschillende heats. Hoeveel hebben hun tweede heat al gereden? Twee. En van één daarvan kunnen we zeggen dat hij nu al zeker is... van een plaats in de halve finales morgen. Namelijk Raymond van der Biese hij wint ook de tweede omloop. Betekent dus dat hij twee punten heeft. Twee keer een score van één. En aangezien het verschil met de nummer drie acht punten is... nou ja, die nummer drie gaat sowieso één punt erbij krijgen in, in die derde heat. Kun je dus stellen dat Raymond van der Biese dadelijk in de derde omloop... gewoon op zijn fiets moet blijven zitten. Geen zware valpartij moet meemaken. En nu dus al weet dat hij in ieder geval morgen... Uh, mag gaan deelnemen aan de halve finale. Maakt een zeer goede indruk hoor. Van de bieze 25 jaar gisteren winnaar van de tijdrit. Veel last gehad van blessures de afgelopen jaren. Maar hij is op tijd terug en op tijd in vorm. Kunnen we niet zeggen, maar dat hadden we eerlijk gezegd... ook niet verwacht van Jelle van Gorkum. De Nederlander die zo'n zware valpartij had. Eind maart in het Amerikaanse Chula Vista. Zevende in de eerste heat. In de tweede heat probeerde hij naar voren te rijden. Zeg maar, op het tweede gedeelte. Zo'n BMX-baan is heen en terug en heen en terug. Aan het einde... Van van het tweede gedeelte zit een sprong, waar het mannenparcours, het vrouwenparcours kruist, en bovenop die heuvel daar kwam hij niet lekker uit, schoot met zijn linkervoet uit zijn pedaal, werd van achteren toen ook er is aangetikt door de Canadees Torrey Nyhock, en daardoor kwam Van Gorkum ten val wel gefinished hoor, maar als laatste als achttiende betekent dat hij als achtste betekent dat hij 15 punten heeft na twee omlopen, en dat we al heel voorzichtig de conclusie kunnen gaan trekken nou in ieder geval dat het heel moeilijk wordt voor Van Gorkum om bij die eerste vier te komen uiteindelijk na vijf runs Vergent komt dadelijk in actie voor zijn tweede omloop. Hij won de eerste omloop. Eens kijken of hij het net zo goed gaat doen als Raymond van der Bisse. Dan gaan wij naar Ed van der Bent. Ed, dan zeggen we ook Ankie van Grunzwe. De laatste keer dat we jou hoorden stond zij tweede met nog vier te gaan. Hoe staat ze nu? Ze staat nu derde. Want we zijn aanbeland. Er is er al een van geweest bij de laatste vier. En daarvan maar liefst drie Britten. Dus die worden volledig op hun wenken bediend hier, het publiek. Ze hebben ook het goud behaald in de landenwedstrijd. En dat was Laura Bergtosheimer met Mistral Oris Die eigenlijk geen enkele fout liet zien. Dat deed ze wel bij de verplichte figuren. Dat was ze zevende, respectievelijk vijfde. En dat betekent dat zij nu op een score staat. Die moet nog worden gecontroleerd: 84,339. Daarachter Helen Lange hanenberg met Demon. Een heel aardig... Uh uh, even kijken, die heeft 84.303, de Duitse. En dan Ankie met 82.000. Die wordt dus hoe dan ook uh, zesde hier. En uh, dat moet ik toch uh, ja, echt mijn petje vooraf nemen. Overigens de laatste drie waar we nu mee bezig zijn. Karl Hester voor Engeland de eerste de eerste van dat drietal met Utopia. Dat zijn alle drie Nederlands gefokte paarden. Hij rijdt een uh, elfjarige hengst. En daarna is het Parsifal uh, met trotsheid, zei dit Nederlands gefokte paard. Inmiddels in de leeftijd van 15 jaar, nakomeling van Jess... Zij rijdt in de rit hierna. Dan gaan we naar het hockey. Gerard de Groot, jij zit te kijken naar de halve finale Australië-Duitsland. Net als Floris Jan Bovenlander hier. Hoe verlopen die eerste minuten? Ja, rustig eigenlijk, aftasten een beetje. Het is een wedstrijd waarvan vele hockey, tussen aanhalingstekens, kenners gezegd hadden dat zou wel eens de finale kunnen worden van dit uh, Olympisch hockeytoernooi. toernooi. zat Australiën... jij daar niet bij Gerard dan, dat het tussen aanhalingstekens nou, is met die kenner? Die, die, die Australiërs die had ik wel gezien in de finale, hoor. Die zijn ook groot favoriet, uh, wat mij betreft, voor het goud. Maar uh, die Duitsers, ja, die zijn toch uh, tweede geworden in de groep van Nederland. En ik had eigenlijk gedacht dat Nederland als tweede door zou gaan uh, naar uh, de halve finale. En dan had je dus mooi een finale. Duitsland-Australië kunnen krijgen. Nu moet er een van die twee ploegen afvallen. Australië, ik zei het al, de huizenhoge favoriet hier voor het toernooi ook... speelde drie superwedstrijden in de pool. 6-0 tegen Zuid-Afrika, 5-0 tegen Spanje, 7-0 tegen Pakistan. Maar speelde ook twee keer gelijk. Tegen Argentinië 2-2 en tegen Groot-Brittannië 3-3. En dan moeten die Duitsers natuurlijk denken voor die wedstrijd... van nou, daar valt misschien wel wat te halen tegen die Australiërs. En dan gaan we eens kijken of we dat in de halve finale moeten doen... om dan door te dringen tot de finale. We In ieder geval die concurrenten voorbij zijn we... Die voorbij. Maar Australië zal dat niet laten gebeuren, ben ik bang vanmiddag. Ze spelen uitstekend uh, hockey. Ze spelen geconcentreerd hockey onder de bezielende leiding van Rick Charlesworth, hun coach. En zij spelen tegen Duitsland inmiddels uh, 7,5 minuut. Het is nog steeds 0-0. En de vraag wat is er gebeurd? Nou eigenlijk weinig tot nu toe. Inspiring the next generation, zeggen ze hier de hele tijd in Engeland. Nou, het succes van Epke Zonderland heeft ook veel mensen geïnspireerd. Er is zelfs een Lego-versie uh, gemaakt. Het filmpje, uiteraard met commentaar van wie anders dan Hans van Zetten... natuurlijk met strikje, verspreidt zich razendsnel via Twitter en Facebook. En het staat ook op onze website radio1.nl. En de makers zijn Dennis Belen en zijn achtjarige zoon Tren. Uh, en die hebben we aan de lijn. Uh, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hi. Hey Trent, zit je er ook? Uh, we gaan eerst even met u beginnen, met vader Zat u te kijken en dacht u, daar gaan we wat mee doen? Nou, het, het, het ging eigenlijk anders. We waren op vakantie in Schotland. en uh, um, ja, Daar heb ik de eerste week van de Spelen een beetje meegekregen. Ja, vooral mijn zoontje was uh, op, de, op de terugweg, uh, net op de ferry, zagen we de eerste gouden medaille voor, uh, voor uh, Chromo. Ja. En dat inspireerde hem vooral toen we thuis kwamen om, ja, hij was blij zijn Lego weer te zien en ging meteen het uh, Lego stadion bouwen. En toen dat klaar was, ja, toen dachten nou, we, daar moeten we iets mee. En daar hebben we zo'n filmpje van gemaakt. En ja, toen dat, ja, dat, dat vonden we zelf vooral heel leuk. Dat was helemaal ja. geen succes op YouTube. Maar ja, toen, toen Epke, ja, nou, dat de een geweldige finale. Toen, uh, ja, dat inspireerde ons zeker om, daar moeten we zeker een filmpje van maken. Dus het was eigenlijk voor, voor uh, ja, voor de lol. Maar nou is Epke zo beroemd vanwege die uh, vluchtelementen. En uh, hoe t, trennen, maak jij dat dan, die vluchtelementen met Lego? Of zeg je vader wat je moet doen? Nou, toen was ik er even niet meer bij. Ja. En, maar maar hoe, ja, hoe maken jullie dat dan? Vertel maar eens hoe jullie dat maken. Nou, toen, toen hadden we een dun ijzerdraadje en die, en die hebben we aan handen of benen vastgemaakt. Ja. En, dat, en dat zie je dan niet op, op het filmpje, want het gaat allemaal zo snel. En het, in het deeltje waar het ijzerdraadje aan hangt, dat, dat hangen we uit beeld. Want Lucelle, jij hebt heel vaak dat filmpje zitten kijken, ja, maar je komt niet onderkeken. inderdaad. Nee, ik dacht wel, hebben jullie nou ook foto's gemaakt of is dit echt helemaal op film? Hoe hebben jullie dat gedaan? Eh... Uh, Steeds een kleine beweging in het poppetje en dan, en dan een foto. Ja, en hoeveel foto's hebben jullie gemaakt dan? Tja, wat is het? Het zijn ongeveer vijf of zes foto's per seconde. En het filmpje duurt ongeveer een minuut. Hè? Dus, uh, nou ja, wat is het? Uh, uh, ja, vier of vijfhonderd foto's zijn het. En het was natuurlijk leuk om te zien, maar ik dacht wel, hier win je geen goud mee. Het was niet zo vloeiend als uh, Epke Zonderland. <lacht> Gaat u, uh, bent u, heeft u zichzelf nu de verplichting opgelegd... bij elke gouden medaille zo'n uh, zo Lego-filmpje te gaan produceren? Want de verwachtingen gaan omhoog nu natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja ik heb, toen ik mijn vrienden dit film, filmpje stuurde, heb ik erbij geschreven. ja, dat was dan de laatste dag van de vakantie. Nog net tijd om een filmpje te maken. Dus ja, ik weet niet of het te combineren is. Maar uh, we hebben wel met elkaar afgesproken. Als we vanavond uh, op de 200 meter goud hebben, dan, ja. Uh, ja, dan moeten we natuurlijk wel. Dat zou fantastisch zijn. En eh, hoe, hoe, lang, train, hoe lang doen jullie over zo'n filmpje met elkaar? Doe je dat in een uur? Doe je dat in een halve dag? Nou, de, het filmpje van Kromo, Wit, Jojo en die van Veldhuis. Ja. Daar deden we wel twee dagen over. Ja. Alleen, alleen wel met een paar pauzetjes. En die van eh, ep, Epke één dag. Oké. Okay. Eh, zijn jullie zelf sporters? Sport u zelf? Nou, ik zit zelf onder basketbal. Oh jij zit op baard, Ga je de finale Amerika? Ga je nog kijken? Volg je aan de Amerikaanse basketballers? Want dat zijn de grote helden hier wel een beetje. Weet op ik? Ik kijk wel soms NBA, joh. Mijn oh, okay. papa die neemt dat wel heel erg vaak op. Okay. Alleen nou, ik, nou, ik, ga de finale kijken. Alleen dan moet het wel op een goede tijd zijn. <laughs> Niet als het je al je te vader laat. Het misschien ook opnemen. Um, als je even nog teruggaat naar het filmpje... hadden jullie nou verwacht dat het zo'n uh, enorm succes zou worden op internet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Want, want ja, we, ze, we waren zelf erg, erg blij met het filmpje van, uh, van, van Chromo. Maar uh, ja, dat, dat, dat was 400 hits of zo toen we, toen we gisteren dit filmpje op, uh, op YouTube zetten. Dus ja, hoe dit nou uh, ja, zo explodeert, dat, dat hadden we echt niet verwacht. Nou, wij, uh, wij gaan u beiden zeer danken. Want dat heeft, u ons... ja, Wat? Nog één Sorry? vraag. Heeft, ja. heeft Lego nog van zich laten horen? Nee, nog niet, nee, nee. Oh, nee. Nou, het is wel mooi. Ja, we want... kunnen altijd meer poppetjes ik gebruiken, ik voel dus dat fijn ik voel aan. een nieuwe serie aankomen namelijk voor de Lego. <laughs> <laughs> wij gaan u zeer danken voor het feit dat u ons samen te woord heeft willen staan. Wens u nog heel veel plezier de komende dagen bij de Olympische Spelen. Speciaal bij het basketbal begrijp ik dan. En zien uit natuurlijk naar het volgende filmpje. <laughs> Oké, okay, dankjewel. Dan gaan wij denk ik naar Ed van de Wendt. Of gaan we eerst naar uh, Sebast. Sebastian Timmerman. BMX, fietsen... Yep. Ik ben benieuwd hoe lang ze erover zullen doen... om daar een filmpje van te maken met uh, acht, acht lego-poppetjes... op van die kleine fietsen. Ik heb gekeken in ieder geval naar de tweede serie van uh, Twan van Gent... de derde Nederlander die in de kwartfinales uh, rijdt. En hij doet het ook goed, wordt tweede in zijn tweede serie... achter de Australische regerend wereldkampioen Sam Willoughby. Betekent dat Van Gent drie punten heeft na twee omlopen. Willoughby heeft er vijf. En de nummer drie, dat is de Let Maris Strombergs... olympisch kampioen van vier jaar geleden, heeft er zeven. Dus wat dat betreft als Twan van Gent dadelijk in de derde derde heat ook goed rijdt, dan uh, zou het zomaar kunnen dat we na drie heats... in ieder geval al twee Nederlanders in de halve finales hebben van morgen. Dus gaat het heel erg goed met de Nederlandse BMX'ers. Vooral dus met Van Gent en Van der Biezen die gisteren... na die eerste en derde plaats in de tijdrit de verwachtingen nog een beetje temperden. Jongens, dit is alleen maar de tijdrit. Morgen dan moet je ook gaan knokken tegen zeven tegenstanders. Maar de vorm is uitstekend en die eerste twee heats op deze BMX-baan... zijn dus in ieder geval voor deze twee rijders heel erg uh, goed verlopen. Het uh, is nu even pauze weer op de BMX-baan. publiek wordt uh, vermaakt met allerlei Amerikaanse muziek vooral. Daar komt deze sport natuurlijk vandaan ontstaan in de jaren 60. En dan gaan we dadelijk kijken naar de derde omloop. Nou, voor Remo van de Biezen is het eigenlijk simpel. Gewoon op de fiets blijven. Dan is hij sowieso wel zeker van de plaats in de halve finales. Even tussenstandje halen bij Gerard de Groot bij het hockey. Halve finale bij de mannen Australië. De favoriet tegen Duitsland, Gerard schaakhockey. Er is uh, weinig uh, van te zeggen nog op dit moment. 14 minuten gespeeld, het tussenstandje is 0-0 met Duitsland iets meer in de aanval dan Australië. En dat uh, is verdacht natuurlijk, want Australië is meestal de ploeg die wil stomen, die wil gaan, die tempo wil maken. Maar ze wachten rustig af. Ze wachten rustig af en kijken wat de Duitse ploeg gaat doen. De Duitsers die tot nu toe niet echt grote indruk hebben gemaakt in dit toernooi en Australië denkt van nou laat ze maar, hollen, laat ze maar draven, laat ze maar gaan dan pakken we ze wel in de tweede helft. Voorlopig is het 0-0 uh, een wedstrijd die meer op, op schaken lijkt, zou je bijna zeggen, dan op uh, flitsend hockey. Het wachten was op Adelinde Cornelissen, Ed van de Bent. Ja, wat is het uh, genieten, Lucella, voor Adelinde zelf ook, denk ik. Want ze voelt, denk ik, aan dat het paard uh, goed marcheert, om het zomaar te, uit te drukken. Tweede in de verplichte figurenonderdelen, de Grand Prix en de Grand Prix Speciaal. En ze was overigens de winnares van de wereldbekerfinale eerder dit jaar in Den Bos En vorig jaar won ze de twee onderdelen van het EK, de Grand Prix Speciaal en de kuur. Ze was er vier jaar geleden als reserve bij in Hongkong... waar toen de ruiterspelen van de speler van Beijing werden afgeweerd. Maar als we al zagen, ze is nu zo'n twee minuten onderweg... van de vijf en een half tot zes minuten die die kuur mag duren. Een heel sterk begin. Gelijk al een, een prachtige passage liet ze zien. En een piaf totaal op de plaats. En uh, ja, geen enkele, want bij die draf op de plaats, die piaf, mag je dus absoluut niet voorwaarts gaan. Nou, dat was misschien bij de tweede piaf. Dat was een licht, een klein beetje... Naar voren, maar uh, ja, het was, was eigenlijk uit het, uit het boekje verder. En de kracht die het paard laat zien bij, de, bij het uitstrekken. En uh, ook bij bijvoorbeeld de Piaf, dan zie je dat die achterbenen ook omhoog komen. Niet slapjes, alleen die voorbenen als een soort, soort tuigpaard omhoog. En dan die achterbenen zo een beetje achterblijven, zo tegen de bodem aan. Nee, ook achter in die kracht. Dus een voor- en een achterpaard als één geheel. Dat is wat we graag zien. Nu de chargementen om de twee. Daar zijn we. En dat doet ze op de middenlijn, dus niet op de diagonaal. En wat uh, wat we meestal zien in de klassieke proeven. En wat ik ook zo mooi van het beeld zie, het ziet er zo ontspannen uit. Want als je kijkt naar de staart van het paard, ja, die is natuurlijk prachtig geborsteld. Maar die zien we ook in diezelfde houding steeds, zien we die aan de achterzijde van het paard. Het is niet een, een soort molenwiek wanneer er wordt ingewerkt met de sporen. Dat moet bij sommige oefeningen, moet het dan misschien wel met zitten en werkingen, misschien met de sporen, maar dan zie je niet zo'n molenwiek ontstaan. Nee, het is die ontspanning die men graag ziet. En nu zien we de changement om de pas. Verspringend van de linker in de rechter galop En dan ook met de achterbenen moet dat gebeuren. Over een lengte van 20 meter. Ze doet dat hier ook weer op het midden. Ze heeft ook weer ingebouwd op die prachtige tonen... van muziek van het Zwanemeer, van Piotr Ilwitsch tziakhovski Heeft ze ook weer zo'n zo lijn ingebouwd... dat als er ergens iets fout is gegaan... dat ze daar de correcties kan laten zien. Ik heb ze, maar ik ben geen jurylid, in ieder geval nog niet gezien. En dit moet toch weer passen in dat constante dat hele hoge constante wat ze laat zien. Het is niet een paard wat ineens van die extreme dingen laat zien. En dat is een beetje het, het, het, het gevaarlijke. Misschien ook de Achilles hier wel van deze combinatie. Ze presteren zo constant in alle bewegingen en alle figuren. Er is niet een beweging of een figuur waar ze minder in is. Hij doet het gewoon allemaal goed en het wordt steeds beter. Terwijl bij anderen, ja, die maken een foutje, zetten daar weer iets extreems tegenover. En wat laat je dan winnen? Dat zullen we over een paar minuten of over zo'n veertien minuten... Denk ik weten, want dan is de laatste starter, in ieder geval ook geweest. Van Nederlands gefokte paard en ruim. 10 jaar oud van Charlotte Dujardin, die als een komeet omhoog geschoten is. Daar even een, een mooie. Pirouette en uh, ja dat pirouette die moet je dus idealiter uh, in de geloofbeweging vasthouden en dan zo klein mogelijke cirkel met de achterhand met de achterbenen draaien en dan uh, idealiter zo zes of zeven gelofsprongen. Nou dat uh, ging uitstekend. Nu zien we weer daar de uh, passage, de verkorte verheven draf. en die gaat dan weer over in die piaf. Het is een lust om te zien en wat doet ze daar? Ze doet haar terwijl ze die piaf doet, doet ze ook nog eens een keer eigenlijk een 180 graden draai maken en die gaat nog eens verder. En die gaat nog verder. En die gaat daar een hele draai naar 360 graden. En hij blijft op de plaats. En kijk eens naar dat beeld. Die staart het hoofd een klein beetje misschien omhoog. Maar die lijn van de oortjes naar de neus. De loodlijn. Als je daar een, een, een touwtje met een gewichtje aan hangt. Dan moet dat hoofd in dezelfde positie blijven. En dat doet hij. De kin komt niet naar de borst. Ze groet daar af. En uh, ja, ik denk dat ze heel heel erg blij is. Maar wat zal ze tegelijkertijd in spanning zijn. Terwijl ze daar even om de hals van het paard te eh, kruipen om hem eh, te bedanken deze Parsifal. En nu is het echt in deze subjectieve sport zien wat de zeven juryleden, waar onze landgenoot Wim Ernest, maar ook een Brits jurylid, eh, eh, eh, wat die gaan doen. En er is natuurlijk nog de so supervisory panel met daarin ook een Nederlandse auto-Olympisch jurylid, eh, Jan Peters, of die eventueel nog aan die scores wat gaan doen. Ze gaat nu, eh, en kijk eens die ontspanning. Het paard eh, kan heel sensibel zijn, maar dat hebben we wel gemerkt. Een paar jaar terug, toen het heel snel in de proeven ook geschrokken van dingen. Nou, er is niets meer van te zien, want het publiek, ook het Engelse publiek, juicht deze combinatie, het hele sportieve publiek, hier al die afgelopen tien dagen, zowel bij de eventing, als bij het springen, als bij de dressuur, juicht haar toe. Men, men, dit is een paardenland en dat was hier al heel lang geleden uitverkocht. En vandaag, er gingen idiote prijzen voor kaartjes om deze kuur op muziek bij te wonen slaat nu heerlijk het paard, de vrije teugel. En uh, heeft uh, heel, uh, misschien een pink nog... om hem eventueel in bedwang te houden als dat uh, nodig zou zijn. Maar kijk eens, oortjes vooruit gaan ze daar op weg naar de uitgang. En er staan daar de grooms en de Hoefsmid om te kijken of het allemaal goed gaat. En dan zijn we natuurlijk benieuwd naar die scoren. En daar zijn we niet zo heel ver meer vanaf. Terwijl we op dit moment al de leiding nog altijd hebben... met een uh, ongecorrigeerde uh, totaal nu. Dat is bevestigd 84,339. Voor uh, Laura Bechtelsheimer, de Britse, en Helen Lange-Hanenberg... voorlopig op de tweede plaats met Damon Hill, 84.303. Daarachter Cal Hersten met Utopia, 82.857. En dan als vierde, Anki van Gunsten met Saline 82.000. En Edward Gaal zien we voorlopig op de zevende plaats... met zijn uitstekende optreden hier met undercover met 80.267. Ik weet niet waarom het uh, zo lang duurt. Misschien uh, hoop je, nee hoor, want daar is de bittercontrole. En meestal op dat moment, als je dat in beeld ziet op die monitor... dan zijn we niet ver meer af van het moment waarop die cijferreeks uh, ook gaat verschijnen. De helft van de cijfers voor de technische uitvoering. De helft voor de artistieke inhoud. En dan zien we overigens dat Carl Hester en Laura Bechtofsharmer... die hadden de hoogste scoren. 88% voor de artistieke inhoud. En uh, uh, Anki had met uh, uh, 86% ruim ook een hele mooie artistieke inhoud. Ja, de Cornelissen, daar is het resultaat. 88 2, 5, 0 88 2, 5, 0 Is het goud of niet? Maar ze heeft in ieder geval zilver. Ze heeft in ieder geval zilver bij deze Olympische Ruitenspeler. De dressuur. Geweldige score 88,250. En daar moet die laatste van Legro met Charlotte Dugene... maar eventjes in deze op muziek tegenaan rijden. Radio 1. Sportzomer Tweets. Lucky Kink, ja, deze tweets heb je nog niet meegenomen. Nee, 88-82. Deze niet, deze niet nee. die doen we morgen. Dat allemaal. doen we morgen wel even, maar het ja. is wel mooi altijd hè, dat paardrijden. Het is ja. zo chic en zo plechtig allemaal. Goed. Eh, voor het laatst even sports, doen we allemaal de Anki. Heel Twitter stond vanmiddag even op de digitale bank om onze eigen Ankie van Gunsen toe te juichen. Kippenvel, zegt Ed Sooyari, die zich een beetje met de muziek bemoeide. Tranen, Ankie en Salinero buiten categorie. Epic, beide bedankt voor onvergetelijke momenten. En Astrid Vromans had op Ed 01 tranen in haar ogen voor Ankie en Salinero. En Aniek die twittert dan weer via @xAniekHoran Horan en zegt: Salinero is echt niet zomaar een paard. En gewoon die muziek erbij, daar krijg ik gewoon kippenvel van. Ja, ja en wat dan zometeen de berichten zullen zijn over eventueel een gouden medaille. Dat horen we inderdaad morgen wel vragen jullie ook een beetje af hoe het met uh, Ranomi Kromen wie Jojo gaat? Ja, is dat nog uh, steeds een hit? Nou, best wel, maar ze is zelf een beetje aan het twitteren geslagen weer. Uh, ze zegt nu, een paar minuten geleden, heerlijk leventje, zonnetje, koffie, leuke mensen, hashtag love my life. Je denkt van, moet dat mensen niet een keer weer aan het werk? Nou, nee dus, nog lekker in Londen. Uh, Linda die zegt, wat een heerlijke dag vandaag, hè? en uh, Richelle die zegt dan weer, hé, hey, je vergeet niet, zonnetje, en ook je medailles natuurlijk. Nou, daar is Ranomi dus mee bezig. Ondertussen zijn Ingmar Vos en Ilkos Sint-Nicolaas al bezig met de kamp. Sterker nog, ze zijn alweer bijna klaar. Gaat niet echt heel erg lekker. De beide heren kunnen geen potten breken. En zoals het dan gaat op Twitter... wordt het tweetal al snel onderwerp van spot. Et Tim Jansen85 stelt voor dat Sint-Nicolaas een eigen kamp krijgt. Met zaklopen, paadleiden, op het dak pepernoot gooien... slaan, schoorsteen duiken. Hij heeft er nog vijf nodig. Je kunt ze naar hem doorsturen. Maar zegt dat het opmerkelijk is... want als iemand op deze spelen toch voor een surprise zou moeten zorgen... dan is het wel Sint-Nicolaas. Jos van Baas vraagt zich af op Ed Jos van Baas... wie hier eigenlijk de Zwarte Piet krijgt toegeschoven. En slot Jelle Oldenburger... die kijkt dat hele atletiek zo een beetje aan... en kwam op een geweldig idee via Ed J. Oldenburger. Een nieuw idee voor de volgende spelen. Combinatie, discuswerven en kleiduiven schieten. Ondertussen zit heel Twitter te wachten op maar één man. Di Martina. Uh, goed lachse hardloper. Die staat vanavond in de finale van de 200 meter sprint. Ed Rogier de Haan die zegt... mensen die verdrietig of boos zijn... moeten verplicht een paar minuten naar die Jorandi Martina luisteren. Ja. Ik ben blij. Martina is namelijk altijd blij, altijd positief. Ethan die tweet als Jurandi, Jurandi Martina vanavond een medaille weet te pakken... wordt dat het mooiste interview van de hele Spelen. En Ed hester Hasse, die heeft een plannetje bedacht. Ik ga, denk ik, een stukje tv met Martina opnemen... en het elke ochtend na het opstaan afspelen. Hashtag heerlijk. Nou, Martina die groeide op in de Hollandse klei van Curaçao. En dus is Twitter echt enorm trots op hem. Umberto Tan wil Martina wel op zijn bierschuurpodium ontvangen en zegt op Ed Umberto Tan het gemak waarmee Martina de halve finale heeft gelopen. Dat ruikt naar brons, zeg ik voorzichtig. En die finale is vanavond. Beveiliging is ook geregeld. Edith Bos is er namelijk bij. Dat zegt ze op Ed Edith Bos. Vanavond ben ik er weer en deze keer kijk ik door volledige 20 seconden. Tot slot dan nog de uitspraak van de dag. Uitgesproken had kunnen worden door Matt Meets via Ed daar komt hij. En nu, dames en heren, ik ga nog een naam noemen. Jurandi Martina, zegt die naam jou iets? Dat was hem. Tot uh, morgen weer. Tot, hè. Weer, hè. tot, tot morgen. Hoi. Tot Adelinde. Doei, doei. Dan gaan wij naar Gerard de Groot. De eerste halve finale bij de uh, mannenhockey is aan de gang. Australië-Duitsland. Gerard. Kieran Govers zal het waarschijnlijk uitgesproken moeten worden. Zegt die naam je iets? Nee, waarschijnlijk. Maar, de, ja. maar, als, maar, maar Australië nu wel, hoor. Want na 22 minuten scoort hij het eerste doelpunt van deze halve finale tegen Duitsland. En het is precies gegaan zoals we gedacht hadden. Zoals we zagen gebeuren in die eerste... 20 minuten zo ongeveer dat er, dat er gespeeld is. Uh, Australië liet Duitsland komen. Duitsland kreeg een strafcorner. Die ging uiteindelijk niet door omdat de derde scheidsrechter zich erbij bemoeide. Nog een strafcorner voor cellen. Die werd gestopt en direct daarna de uitval van Australië. Govers scoorde het doelpunt. Ik ga hem gewoon op zijn Nederlands uitspreken. Want hij zal vast wel Nederlandse voorouders hebben. En het is 1-0 voor Australië tegen Duitsland. We gaan het hebben over het weer in Nederland en in Engeland misschien ook wel. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Het is hier belendende we nat houden langs de ja. Het is echt prachtig weer geworden hier. Ja, en uh, dat blijft ook zo. De komende dagen blijft het echt prachtig weer. Uh, het wordt niet echt heel erg warm. Temperaturen die, uh, nou, ik denk maximaal uh, gaan we richting 25, 26 graden. Maar uh, de zon schijnt, het blijft droog. Nou, wat wil je nog meer? En dat blijft ook voortduren, in ieder geval tot en met zondag. Dus het weekend en, en Engeland en Nederland gaan gelijk op op dit moment. Dan hebben we hetzelfde gebiedje te ja, pakken? Ja, dat komt allemaal door een hoge drukgebied... wat zo'n beetje nou, met het centrum boven de Noordzee ligt. En daardoor blijven zeg maar, de belangrijkste buiengebieden... fronten en zoiets, uh, lage drukgebieden, blijven op grote afstand. En uh, ja, dat heeft echt een, uh, een, een hele goede invloed op het weer. Ik denk ook dat het, het het drukste recreatieweekend wordt... dit weekend in Nederland. Want ja, eigenlijk voor alles is het prima weer. En geen oostenwindkwallen, leren we dan vroeger? Of kunnen we gewoon met westenwind kwallen? Dat is een stand? goede opmerking. Voor jou. Dat ja. is vooral zondag zou dat wel eens een rol kunnen gaan spelen. Ja. Want vrijdag en zaterdag hebben we maar weinig wind. Wel uit het, nou, uit het noordoosten, zo'n beetje. Oosten. En zondag hebben we inderdaad een oostenwind, wekenacht 4 à 5. En ja, wellicht een paar kwalletjes, maar ach, niet iedereen gaat het water in. Hè. Uh, dan hadden we het gisteren ook over andere delen in de wereld... waar het allemaal wat minder vrij was. Bijvoorbeeld ja. de Filipijnen. Is het daar nog enigszins uh, verbeterd? Nou, nee, uh, uh, eigenlijk niet. Daar is uh, vooral de Filipijnen in de buurt van Manila... daar is ontzettend veel regen gevallen. Er zijn plaatsen bij waar in een paar dagen tijd... meer dan 700 millimeter regen is gevallen. Nou, dat valt in Nederland uh, nou, zo'n beetje in een heel jaar... Um, dat is echt onvoorstelbaar. En uh, de mensen waden daar ook door de straten en de varen bootjes door de straten. Je kunt het je niet voorstellen. Uh, ook in China heel veel regen. De um, tropische cycloon, de tyfoon uh, Haikui die daar is, uh, aan land is gekomen net ten zuiden van Shanghai. Die veroorzaakt nog steeds veel regen. Dus ja, daar zijn, daar zijn toch een paar gebieden waar het echt uh, nou ja, ontzettend regent. En wij, hier, wel, hier in Londen als in Nederland, kunnen ons verheugen op een prachtig slotweekend. Maar Klopt. vooral ook een weekend met heel mooi weer. Ja, zeker. Nou, Wij gaan ervan genieten en we houden je eraan, Gerrit. Dank je wel. Okay. Het is bijna vijf uur en dit tijdstip was de afgelopen dagen vaak goed voor een medaille. Ook nu, vandaag, stellen we het nieuws van vijf uur uit. Om te horen Ed van de Band of Adelinde Cornelissen goud of zilver gaat winnen. Ja, het kan erom hangen. Het zit zo rijtechnisch te dicht bij elkaar. Hier kan uh, ja eigenlijk uh, zelfs een expert die hier rechts van me zit... die hoor ik daarover praten, die zegt het is zo so close. Maar artistiek zit dit zo geweldig in elkaar. Die scuur van Charlotte Duchenne... daar hebben ze over nagedacht Ze spelen in... op de sentimenten hier van de Britten. Als er een pirouette wordt gedraaid, dan hoor je de Big Ben... en allerlei Pump and Circumstance muziek. De muziek van Elgar en Falcon Williams... maar ook Olympische muziek gecomponeerd door John Williams. Alles zitten. Erin verwerkt op het juiste moment. En het wordt in de juiste takt wordt het gereden. En als je het plaatje ook weer ziet. Het is zo'n rustig hoofd. En de staart en die halshouding. En ja, het, het, het ziet er gewoon perfect uit. Ik uh, bedoel, ze zijn aan elkaar gewaagd. Zeker bij deze Kuur op muziek. Hier bij de Olympische Spelen in Londen. Het is nu echt aan de jury om het lot te vellen. Want uh, fout heb ik niet gezien. Die hebben we ook niet gezien bij Adeline Cornelissen met Parsifal. Dus uh, gooi het maar in mijn... Uh, Pet of dressuurhoedje, hoe je het ook wil uitdrukken. Maar het is nu echt afwachten op die cijfers. Terwijl Adeline Cornelissen. die is een bijgesteld resultaat. We gaan eerder door 88,250. Dat is geworden 88,196. 88,196. Kan te maken hebben met het overroelen. door de driehoofdige supervisory panel. Maar het kan ook zijn dat er door de secretaresses die in de juryhokjes zitten... wat er komt een, een megareeks, niet zoals bij de verplichte figuren... dat er tussendoor steeds per onderdeel cijfers worden gegeven. Maar nu moet er aan het eind door die juryleden... een hele reeks totaal van 20 scores worden doorgegeven aan die secretaresses. En die moeten dat invullen.